In de oplopende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het leger in hoogste staat van paraatheid gebracht. Gisteren vuurde Noord-Korea kogels af op luidsprekerinstallaties in Zuid-Korea. Die worden de laatste weken weer gebruikt om propaganda over te brengen naar de andere kant van de grens. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de situatie en Amerika heeft Noord-Korea opgeroepen om de veiligheid in de regio niet op het spel te zetten. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is weer vrij. De weg was afgesloten na een groot ongeluk vannacht bij Oorschot. Daar sloeg een auto over de kop, mogelijk door een klapband. De auto werd vervolgens geraakt door een vrachtwagen. De vier inzittenden van de personenauto zijn gewond geraakt. Het gaat om een stel en hun twee kinderen.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 de Skymasters en de solist Ruud Brink. Goedemorgen, ZFM Jazz. Vandaag een hele bijzondere uitzending, want wij zenden niet uit vanuit de studio, maar vanaf het strand, in het kader van een hele dag, een uitzending, programma, eh, onder het motto Message from the Beach, waarover zometeen meer. Vandaag is eh, als gast in het programma ZFM Jazz. Hans Rijmers. En uh, welkom Hans Rijmers. Goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. En wie is Hans Rijmers? En uh, wat doet Hans Rijmers in een jazzprogramma? Ja, nou die jazz dat gaat natuurlijk al heel lang, heel lang terug. Uh, 15, 16 jaar. Zo. Althans, zo oud was ik toen. Dus dan durf je al niet eens meer te vertellen hoeveel jaar dat gelegen, geleden is. Ja, nu, Op deze leeftijd mag dat weer. Dus, nou, pak weg. Ja, 50, 50, 52 jaar. Zo lopen we, lopen we daarin rond. Maar je wordt natuurlijk altijd wel getriggerd door iets, hè? Van, van wat heeft nou je? Waardoor is de belangstelling voor jazzmuziek ontstaan? En dat is eigenlijk door, uh, door drie uh, door drie films is dat gebeurd. Dat was toen de tijd uh, toen die uitkwam uh, de Clay Miller story, de Benny Goodman story en de Gene Krupa story. En daar uh, ga je daar een belangstelling voor ontwikkelen. En vervolgens... Uh, wij woonden in Amsterdam. Ja, en in Amsterdam was er qua jazzmuziek natuurlijk een heleboel te beleven. Er was van alles te doen. Hè. Er waren een heleboel clubs. Ja. Zade was er een van. Uh, dan had je nog op het Torbekkerplein de Phono Bar. Dat was dan iets, uh, iets meer avant-garde. Uh, dan hadden we nog wat andere zaken in Amsterdam. maar dat kwam later... Uh, toen je wat ouder werd. het uh, MVA-gebouw waar uh, iedereen op trok. En daar ging jij allemaal heen? Ja, ja, ja daar ging ik wel naartoe. Ja, ik, en vond de... dat, ik vond het wel fantastisch. In die, en zeker in, in die begintijd in die Sherazade. Ja. Toen de Diamond 5 daar speelde. Nee, die uh, de oorspronkelijk uh, de Diamonds heette. En nog niet Diamond Five. Maar de Blue Diamonds die gingen toen wat zingen. En toen vonden ze van nou, die namen lijken te veel op elkaar. Dan noemen wij ons maar ja. de Diamond Five. Ja. En zo is de naam Diamond Five eigenlijk ontstaan. Nou, uh, jij gaat ons de, in de loop van dit programma uh, ja. mooie verhalen daarover vertellen. Uh, ja. Jij bent uh, ook voorzitter van uh, een hele interessante en een uh, fantastische stichting. Die ja. hier uh, opereert Geheten. Uh, Stichting Jazz in Zandvoort heet het. Klopt. Zo. Ja. En jij gaat ons daar ook over vertellen. En jij gaat uh, dit interview larderen met muziek. Ja. En het eerste plaatje heb e je al op de ja, tafel liggen. Ja, ja, ja, ja. Ja, en, en dan beginnen we dan toch maar, uh, om het een beetje chronologisch te doen, met de Diamond V. Uh, en dat, is dan, dat heet dan Johnny's Birthday. En dat is er wel toepasselijk. Want hij is natuurlijk nog niet zo gek lang geleden 80 jaar ja, geworden. Hebben we het over John Engels? John Engels, ja. En dan hebben we toch de liefde voor het slagwerk een beetje gecombineerd met de liefde voor de jazz. Nou, gaan we luisteren. Oh, uh, wat hoorden we? Ja, dat is wel, is wel een geweldig. Een cd van de van, uh, Diamond 5 uh, Brilliant, uh, die ze toen de tijd hebben opgenomen. Ja, ook eigenlijk een beetje. Een beetje afsluiting van een, van een periode. Uh, misschien is dat niet zo. Misschien hebben ze later ook nog opgenomen, dat weet ik niet. Maar dit is wel een, een van de beste die ze ooit gemaakt hebben. Dat was uit de tijd dat, dat Duimvaart speelde en Scheherazade. Nee, volgens mij is dit van na die tijd. Ook oh, na die tijd. Ja, okay. volgens mij is het na die tijd. Uh, maar dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik, de Cherrazade het... was hun, hun jazzclub ja, en die uh, werd omgevormd op nee, enig moment tot discotheek. Nee, ze waren, ze waren eigenaar van, de, oh, van ja. de Sherazade En in 263, toen de Beatles kwamen hè, met uh, ja, Please ja. Please Me... en uh, ja, toen was het een beetje afgelopen met, uh, met, die, met die jazz. Ja. Toen zijn ze failliet gegaan, uh, uh, hebben de zaak moeten sluiten. Die zaak is toen gekocht door uh, Tony de Broeken. Die hier ook wel bekend was met, ja. uh, met de strandtent. En die heeft er toen een discotheek van gemaakt. Maar. dinsdag tot en met vrijdag. werd er nog steeds jazz gespeeld. Oh, nee. Alleen in het weekend. Dus die, die, of nee, de vrijdagavond niet. Vrijdagavond, zaterdag en zondagavond was het discotheek. Maar door de week uh, werd daar gewoon jazz gespeeld. Uh, en in het weekend hoorde je dan ook nog wel jazz-dingetjes. Ja, nou, er stond een jukebox. En om nou het publiek niet helemaal af te schrikken van dan nou gaan we allemaal uh, de Beatle uh, kant uh, op en zo. Stonden daar nog wel wat, uh, wat swingende plaatjes in die jukebox. En dat is de volgende die nu opstaat. Ach, maar door de week speelde daar wel Theo net Natalie Elstak. Dus al die mannen die door de week hun brood verdienden in de, in, de, in de orkesten van de omroepen de Skymasters en de Ramblers... en het orkest van Klaas van Beek met de Karo... die speelden daar jazz in die zade. voor zaden. Voor, de, voor degenen die er veel kwamen noemden ze dat ja. zaden. Maar goed, oh, ja. ik, ik vond dat alles ja. een rare naam... Ja. dus ik blijf maar altijd schere blijven zeggen. Maar er stond de jukebox. En op zaterdagavond had je daar met vriendjes afgesproken. want dat bleef je wel komen natuurlijk. Want dat was de periode dat de hormonen door het lijf gierden. Hè? Zo, 16, 17 jaar. En dan, uh, degene die, de eerste die binnenkwam, die gooide een kwartje in die jukebox. En die zette dan dit nummer op, wat nu komt. En daar wisten we van, we zijn binnen. En ik moet zorgen dat ik in de buurt van die jukebox kwam. En hoe heet het nummer? En dit is uh, Frank Sinatra. En die zingt dan de muziek van uh, Jimmy van Hilsen en Sammy Kahn. En dan hebben wij Come blow your horn. En dat is ook eigenlijk de titelmelodie van een film. Waar Frank Sinatra in speelde, maar die kent bijna niemand. Maar het is een geweldig nummer. Dus komt ie.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 Tell your chum, it's time to come blow your horn.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 Before you find you're simply too tuckered, I'll tell you, chum, it's time to come blow your horn. Blow your horn. I tell you, chum, it's time to come blow your horn. Yeah, blow your horn. VFM Jazz vandaag live vanuit de haven van Zandvoort. Waarom live vanuit de haven van Zandvoort? Dat is in het kader van een bijzonder iets. En wat dat is, dat gaat Ben Zonneveld ons nu vertellen. Ben is aangeschoven. Goedemorgen Ben. Hey, goedemorgen heren. Uh, ja, Message on the Beach is uh, eigenlijk een beetje verzonnen en ook gemaakt om uh, uh, CFM te promoten. CFM moet een beetje de buitenwereld in om te laten zien dat we er zijn. En om dat te laten zien is dus iedereen uitgenodigd om vandaag bij de haven van Zandvoort te komen kijken naar dit programma. Maar ook om mee te praten. Dus als iemand uh, wat wil vertellen, dan kan hij hier naartoe komen en dan kan hij zijn verhaaltje kwijt uh, live op de radio. Dus uh, kom kijken en kom vertellen. Uh, ook bij jou mag je langskomen? Begrepen. Ja, absoluut. Wij nodigen graag uh, luisteraars uit... om met hun favoriete cd onder de arm naar 10 uh, te komen... en uh, daar uh, die cd af te geven en dan te vertellen waarom dat nou een vrolijk is. Nee, meneer Kowalek. Dat is strandtent 9, strandtent de 9. haven van Zandvoort. Ja, kleine nou, correctie. Het is de dus, ja, maar anders krijg Robin het zo druk. Nee, nee, daar ja, heb ik ja, niet op zo, Nee, ja, dat, dat was uh, meneer goed, Rijmers die dat goed, even ja, aanvult. Het is je. inderdaad strandtent 9, de ja. haven van Zandvoort. Ja. Daar kan uh, iedereen langskomen. De hele dag door. We zijn hier tot uh, uh, 9 uur uh, vanavond. Uh, na jou komt uh, uh, Zandvoort luncht. Daarna het middagprogramma Zandvoort op zondag en het uh, ingelaste programma Strandleven. Dat doen Andor en ik tot negen uh, uur vanavond. En de hele tijd kunnen mensen hier komen kijken, meepraten, leuke dingen vertellen. Er zijn ook wat gasten uitgenodigd. Uh, dus kom uh, lekker kijken, kom wat doen. Maar om het natuurlijk spannend te houden, hebben wij ook een uh, prijsvraag verzonnen. Een, prijsvra oh, een prijsvraag uh, levert een prijs op. Een prijsvraag die een prijs oplevert. En die levert een dinerbon op voor twee personen bij de haven van Zandvoort. Dus die is ter beschikking gesteld door uh, de haven van Zandvoort. En ja, er moet flink nagedacht worden. Want we zijn op het ogenblik natuurlijk bezig met het Europees kampioenschap zandsculpturen. En de vraag is dan ook. Hoeveel zand wordt er gebruikt voor de zeven schandsculpturen. Die gemaakt worden voor het Europees kampioenschap zandsculpturen. En als je zegt hoeveel zand heb je dan over tonnen of kilo's? Uh, nou met kilo's kom je er niet denk ik. Uh, okay, ik hoe... moet eerlijk zeggen ik heb er zelf nog niet, geen berekening op losgelaten. Ik ga straks door het dorp lopen en dan ga ik bij al die dingen staan en dan heb ik voor mezelf misschien een beeld hoeveel kilo of hoeveel... Nou dit zal wel in de tonnen lopen denk ik. Uh, aantal kubus. Ja nee het gaat over kilo's. Oh kilo's? kilos. Ja precies. Ja. Dus mocht je dat uh, raden Dat is moeilijk. Kom naar de haven van Zandvoort. Er staat hier een hele grote flip over. Daar kan je je naam en je telefoonnummer op zetten En het aantal kilo's of tonnen, zoals je wil, uh, neerzetten. Leuk, leuk initiatief. En praten we dan over droog zand of over nat zand? Uh, de kilo's zand worden altijd droog aangeleverd. Oké. Okay. Want anders is het niet meer te vervoeren. Uh, je weet dat dit speciaal zand is. Hè? Dat, uh, ik weet niet of dat gewichtmatig ook nog wat uit gaat maken. Nou, dat denk ik wel. Maar uh, om kwart over acht, half negen zo... komt uh, Henke Lauben, die uh, zit in de organisatie van de zandsculpturen... komt ons vertellen hoeveel kilogram zand daarvoor nodig is. Oké, okay. en dan wordt ook de prijswinnaar bekendgemaakt. Ja, mocht je niet op de kilo nauwkeurig kunnen raden... dan uh, wordt dan het de dichtstbijzijnde. Okay. Uh, ja, ga kijken... Maak voor jezelf een inschatting. En kom dat hier in de haven van Zandvoort vertellen. Nou, hartstikke leuk. Dus samengevat. We hebben vandaag uh, het, het, het, een uh, themadag. Message. ...from the beach, wordt uitgezonden... ...vanuit de haven van Zandvoort... ...Strandet 9. We zitten nu in het programma ZFMDS... ...en de hele dag door zijn er allerlei programma's. Mensen mogen langskomen... ...om verhalen te vertellen, om dingen te vertellen... ...of in, zoals in dit programma... ...om hun favoriete cd mee te nemen. Wij gaan... Uh, um, ...nu weer... Terug. dankjewel Ben. Geen dank. Dankjewel. Wij gaan uh, verder met het uh, programma van Jazz. Marcus van Dam, die draait onze plaatjes. En het volgende plaatje, Hans Rijmers. Jij bent de gast vandaag. Wat zal dat zijn? Nou, uh, ik realiseerde me bij het, uh, bij het samenstellen van de muziek. En dat is nog best lastig. Want ik denk dat je alles vijf keer in je hand hebt... voordat je denkt van, die ga ik meenemen. Dat tegelijkertijd... Uh, toen uh, de Diamond Five uh, daar speelde... en andere zaken in Amsterdam... dat wij ook een ge twee geweldige jazz accordeonisten in Nederland toen hadden. Uh, Harry Moten en Johnny Meijer. Uh, en, en er zijn wel opnames van, uh, van Johnny Meijer. Onder andere met John Engels samen, wat hij heeft gemaakt. Maar dat zijn live-opnames. En die zijn in een uh, in de kroeg gemaakt in Amsterdam... En als je daarnaar kijkt op YouTube, dan is dat ontzettend leuk. Maar als je dat uh, op een cd'tje gaat zetten en hier nee, gaat draaien... Dat, niet, dat nee. is nee. Maar ik heb wel iemand gevonden die daar uh, erg dicht in de buurt komt... en van briljant jazz accordeon speelt. Richard Galliano. Ja. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Omdat dat een mooie verbinding geeft van het ene gedeelte van de stad Amsterdam... naar een ander gedeelte van de stad. Dus daar gaan we nu naar luisteren. En dat heet Mr. Clifton... Dit is, dit is toch briljant, de ja. spelen. Ja. Ik weet nog een, een, een leuk verhaal. Ik, een, een, een, verschillende luisteraars weten dat ik ook jazzmuziek maak als slagwerker. Ik heb uh, met Johnny Meijer ook gespeeld. Op enig moment uh, speelde ik met Meijer uh, bij de muziekhandel Timmermans in Amsterdam. Die ja? sponsorde ook zijn accordeons. Ja. En dat speelden we buiten. En het, eh, het eerste van die middag was dat John Engels langs liep, ook linkshandig drummer. En die heb ik eh, met liefde, natuurlijk, mijn slag heb ik afgestaan, omdat hij ook even meedeed. Maar het andere was dat op enig moment de, de kring van kijkers en luisteraars die week, en daar verscheen een man in een kimmel, een, een kleurige, lange, juist een heel verzorgde man, dat bleek Matt Matthews te zijn. Dus iedereen die had ineens geen oog meer voor die Johnny Meyer, en maar voor die Matthews. En die kreeg een accordeon omgehangen en ineens ging Matthews spelen. Waarop die Johnny Meyer, de muzikant aangegeven. Wacht, dat gaan we nou krijgen. Ik zal hem eens even een lesje leren. En toen ontstond er een soort uh, uh, uh, heen en weer spel tussen die twee. Waar Meyer eerlijk gezegd, die Matthews wel uiteindelijk helemaal ingemaakt heeft. Maar het was een onvergetelijk, um, onvergetelijk moment ja. zo. Midden. Ja. Nou, daar zit nog wel een hele mooie anekdote aan vast. Uh, uh, met Matt Matthews speelde oorspronkelijk... want zo heet hij natuurlijk helemaal niet. Hè? Hij heet uh, uh, uh, Schwarzer, als ik het, ja, ja, als ik het ja, goed ja. weet. Hij speelde oorspronkelijk met de Millers in Den Haag. Daar heb ik ook zo meteen nog een opname van. Ja, en, en toen is hij uiteindelijk naar Amerika gegaan. Maar het was de bedoeling dat Johnny Meijer naar Amerika zou gaan. Ja. Die, die, maar die kon natuurlijk geen afscheid nemen. Nee, als hij morgens wakker werd ja. en dan zag de Westen toren niet... dan werd hij al heel erg zenuwachtig. Dus dat ging helemaal niet lukken. Dus met Matthews is hij naar Amerika gegaan. Uh, heeft daar gespeeld. Grootheid geworden. Toen ging uh, Lee Towers zijn allereerste plaatopname maken. Waardoor... Willem Duizem kon introduceren in Voor de Weg die opnames gemaakt met het orkest van Matt Matthews. Ach, mooi. Op die allereerste LP. Dat is wel weer aardig. Ja, ja. En, en zo heb je allemaal van die, van, die, uh, van die bijzondere ontwikkelingen... want daar zitten allemaal kruisverbanden. Ja, en, dat, en dat maakt ja. het zo mooi. Ja. Want uh, wat ik nu heb, wat we straks gaan horen... Dat is ook weer zo'n uh, zo verbinding die je niet verwacht. Eh, er zat natuurlijk in, in Amerika uh, vroeger in die jazzmuziek, eh, of wat er een beetje tegenaan hing. Uh, Frank Sinatra, Dean Martin, uh, Peter Lawford uh, en Sammy Davis Jr. Eh, de, de Red Pack die, die de boel daar uh, vermaakte. Maar Sammy Davis is een fantastische jazzzanger. Eigenlijk qua timing, maar mijn bescheiden mening... Uh, misschien wel beter dan Frank Sinatra. Maar hij had nou toevallig... Hij had wel een, er was wel een charisma en een karakter bij die man... maar niet iets wat het grote publiek aansprak. Maar je kan het met dit nummer... hij heeft een fantastische plaat gemaakt met uh, Count Basie... Uh, Sammy Davis. Dus dit is... track 1, My Shining Hour. Yes, Sam. This will be my shining hour, calm and happy and bright. In my dreams, your face will flower through the darkness of the night. Like the lights of home before me are an angel. Or me, this will be my shining hour till I'm with you again. This will be my shining hour in my dreams. Your face will flower. For me, I got Basie watching over me, me till I'm with you again. Again! Ja, ik hoop niet dat ik wat veel heb gezegd over timing... maar uh, dit, is wel, uh, ja. dit is wel briljant gespeeld en, en gezongen vooral. Ja. En het is niet zo bekend. En, en dat vind ik dan ook wel weer raar eigenlijk, hè? De, de... Ja, ik van liefhebbers kom op, man. Zorg dat je dit in je kast krijgt. Hier kun je heeft natuurlijk wel een hele mooie begeleidingsband, hè? Natuurlijk. De ja, kan nou, Basie. Wacht, het ja. is toch niet echt een modaal beentje. <laughs> nee. Maar we blijven daar wel een beetje bij, bij die, bij die, bij die Basie. Maar uh, om het verhaal. Uh, om de ontwikkeling, de jazzontwikkeling uh, in Amsterdam maar een beetje, een beetje af te maken. Uh, toen die Ceresa'den ja, toen was er eigenlijk niet zoveel meer. Tegelijkertijd begon Boy, Boy Edgar toen eigenlijk uh, zijn big band. En die gebruikte de Diamond Five als, als kern. Uh, om daar omheen Boy's big band te formeren. Dat oprichtingsconcert is, was toen in het NVA-gebouw. En, en eigenlijk omheen daar, uh, als blazerssectie sectie, de, de blazers van de Skymasters en de Ramblers... Uh, als ik me goed herinner, was uh, uh, John Engels daar de eerste drummer en later uh, Kees, uh, Kees Kranenburg, de, de, de slagwerker van de Remblas. Maar toen zaten daar alle uh, Tienus Bruin en Kees Bruin... Uh, saxofoon en Ado Broodboom en Toon van Vliet. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar daartussendoor uh, kwamen we bijvoorbeeld ook... Uh, in de Vondelstraat, uh, tweede verdieping... Uh, zat daar Lex Lammer die we later allemaal zijn gaan kennen, en leren kennen, als een van de presentatoren van Adres Onbekend, bij, bij de Karo, ja. met Anne van Egmond. Maar die draaide daar toen al jazzplaatjes. Ja. In, in die uh, 65, zo, een beetje in die periode. Maar dan ook in deze periode van het jaar, dus midden in de zomer. Terwijl de mussen dood van de boom vielen, zaten we daar met z'n allen in dat kamertje bij hem naar plaatjes te luisteren, waarbij hij dan iets over die geschiedenis vertelde. Van, van de componist, en, en, en wat, er allemaal, wat er allemaal bij hoorde. En dat was buitengewoon mooi en Waarbij ook wij die daar binnen zaten ook helemaal niet begrepen wat er buiten nou zo leuk was met die zon. Want wij vonden dat we het veel leuker ja, hadden binnen. Ja. Ja. Maar daar, daar, we hadden ook nog de, de nachtconcerten in het concertgebouw van Norman Grant, De Jazz at the Philharmonic. En hoe vaak waren die nachtconcerten? Nou. In mijn herinnering waren die er heel veel. Maar, maar in, uh, eens per maand? of, of? Ja, misschien één keer, in de, één keer in de twee, drie maanden. Of één ja. keer in de drie maanden of zo. Ja, dat ja. durf ik niet meer te zeggen. Ja. Want ze hadden het eerste concert in, de, in Scheveningen. En daarna reden ze door naar Amsterdam. En dan om twaalf uur in het concertgebouw. Dan was het concertgebouworkest weg. Ja. En daarna kwamen de, de, de Geweldig, uh, kwamen ja. de, de, de, de iconen uit Amerika, hè? Ja. Uh, onder andere ook de Beesie Band, uh, die is daar ook wel geweest, en Elvis Presley, en, ja. en, en Louis Armstrong, Lionel ik Hampton. Moet Kortom, dat ik, uh, waren geweldige concerten. Ja. Uh, wat de luisteraars uh, niet weten is uh, dat uh, ik uit de... Uh, het Verre Zuur-Vlaanderen kom... waar helemaal... er was één jazzclub... overigens een hele goede. en heel zeer Vlaanderen... En, maar, dat was de enige van heel Zeeland. En ik ben altijd zo jaloers op mensen... die in Amsterdam en waren. Ja. die konden al die jongens zien... en die konden gewoon overal heen. En ik moest het altijd hebben van... luisteren naar de draadomroep. En uh, dat is natuurlijk een geweldige tijd... zoals jij dat beschrijft. Ja, en toch vond ik... Van mezelf dat ik ook nog steeds te laat geboren ben. Hè? Ja. ja, dat, dat ja. is heel raar. Ja, ik, had, ik had zo graag de tijd mee willen maken, echt de glorietijd van de Big Band. Ja. Want toen ik dat leuk begon te vinden, was dat. ging dat alweer een beetje ja. op zijn retour, uitzonderingen daar gelaten. Ja. Ja. En, en, en dan ontwikkel je natuurlijk een, een voorkeur... ook voor, voor instrumenten, hè? dus uh, slagwerk... Ja. maar ook bijvoorbeeld de Want uh, uh, in diezelfde jukebox, uh, in die Sherazade... stond niet alleen Frank Sinatra met Your Horn... maar er stond bijvoorbeeld ook in Jimmy McGriff. Oh ja, de, uh, de Hamiltonorgel. Ja, ja, en, en uh, de Jimmy McGriff en Jimmy Smith... dat waren toch de twee, uh, de twee, de Sorry, twee grootmachten op, ja. uh, op het Hamiltonorgel. Dus ik heb een... Uh, en om dat dan maar weer te verbinden met elkaar... om te voorkomen dat we twee cd'tjes moeten draaien... probeer je die twee even in één nummer ja. te stoppen. De uh, uh, Big Band van Jimmy McGriff. Maar die dan een tribute doet naar Basie. Ja. Nou, dat is ook wel weer bijzonder. En dit is dan een, een compositie van Buster Harding, Nooit van gehoord. En het nummer, prachtig nummer... maar hoort niet tot de standards... Maar het heet Hop, Nail, Boogie. Uh, u luistert nog steeds naar ZFM Jazz, een van de langstlopende jazzprogramma's uh, in de geschiedenis van uh, ZFM Zandvoort. Vandaag is uh, gast, uh, we hebben vandaag een gast Hans Rijmers die vertelt over jazzmuziek. En die gaat straks ook iets vertellen over um, het project Jazz in de Krocht. Maar uh, het bijzondere van deze dag is dat wij uitzenden vanuit de haven van Zandvoort. Strandtent 9. Waar wij uh, iedereen uitnodigen om vooral langs te komen. Om uh, een zegje te doen of een plaatje te draaien. En er is uh, de hele dag door ook een wedstrijd. En daar is een prijsvraag aan verbonden. De vraag is hoeveel kilogram zand wordt er gebruikt voor de zeven zandsculpturen... die gemaakt worden voor het Europees kampioenschap zandsculpturen. Dat is de vraag. Hoeveel kilo? Kom het hier vertellen en ding mee naar de prijs. En dat is een dinerbon uh, uh, verstrekt door de haven van Zandvoort. Ik ga nu verder met Hans Rijmers. Ja, wat, uh, wat wel heel bijzonder is, en daar uh, betrap je jezelf dan op... Dat je ontwikkeling in die, in die muziek, uh, dat dat ook in een vrij rap tempo gaat. Uh, natuurlijk, dat blijft de voorkeur, maar dat geldt voor iedereen. Uh, voor een instrument, voor een uh, vorm. Uh, uh, boogie Woogie is aan mij niet besteed. Ik word er heel zenuwachtig van, maar dat ligt aan mij. En blues bijvoorbeeld? En, uh, ja, ja. Ja, de blues wel, maar dan uh, de blues die het dan een beetje naar, naar de funk neigde. En de free jazz, de piepknor muziek? Nou, nou, dat is toch een beetje ingewikkeld. Uh, zelfs uh, bekende uh, muzikanten waar we veel mee praten omdat die in de krocht komen die hebben toch vaak zoiets van ik ben blij dat ze gelijk beginnen en gelijk eindigen en wat er tussenin zit, ik snap er helemaal niks van nou ben ik geen muzikant, maar ik snap het ook niet ja. maar het was natuurlijk wel vroeger zo uh, het heeft wel bijgedragen en dat moeten we ook niet onderschatten aan de, aan de, aan, aan de muziekstromingen in Nederland want door, door het uh, ja, door die extreme uh, worden, worden de standards allemaal weer een beetje opgerekt. Ja. He, dat, dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Hè? Het, het, het, het zwart en het wit, uh, daar komt altijd wel weer ergens een, een kleur tussendoor... die een heleboel mensen mooi vinden. Dat klinkt een beetje hoogdravend op de zondagmorgen. Ja. Maar zo, zo heb ik het wel altijd uh, gezien. Maar ik, ik, ik, ik kon er geen touw vastknopen. Ik, het, het was ook... Nee... Nee. Maar je hebt wel een brede belangstelling. Ja, oh, absoluut. Ja, nee, die, die, die, nee, maar die muzikale belangstelling... die, uh, die, die gaat van, uh, van uh, Catharina Valente... Naar, uh, via Biscayen van James Lars naar de jazzmuziek, hoor. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Nee, kijk, weet je wat het is... Katrine al... van Lende heeft ook nog gezongen ja, bij Cambesi. Bij Count Basie. Count Basie. ja, die heeft prachtige CD ja. gemaakt met ja. met Daar Ja, ja dat, dat, dat moet je even naar zoeken, maar dan kun je prachtige dingen vinden. Ja, ja nou ja. Maar je gaat je dan eigenlijk ook wel interesseren voor de arrangementen... die geschreven worden. Want ja, Dat is ook een vak apart, hè? Ja, componeren is leuk, maar de uitvoering is eigenlijk nog veel belangrijker. En een, een, een groot meester in het arrangeren is dan toch Quincy Jones. Ja. Dat is dan toch wel een held. En de man, de man kan alles... Van uh, uh, arrangeren jazzmuziek... Uh, tot uh, het produceren van uh, het meest verkochte album van Michael Jackson. Hè? Want ja. Dat is ook van zijn hand. En ik vind dat wel knap. Maar wat er nu op staat... is van Quincy Jones. Kan bijna niet anders. Come on, home, baby. In een geweldig arrangement. En dat kennen we natuurlijk van Mel Tormé. Ja. Die dat op een briljante manier heeft, uh, heeft gezongen. Maar dit is dan weer iets anders... En dat is wel erg leuk om te laten horen. En dit horen. is door de Big Band? Ja, door de Big Band van, van Quincy, Quincy Jones. Jones. Ja. En het is een opname uit 1963. Nou, oh heerlijk. En, no. dat erg, en dat is wel weer erg goed eigenlijk. Ja. Nee. Nou, laat maar horen. Ja. Kort praten of lang? <hijen> nee, de, de, de korte versie. De korte versie. Uh, Quincy Jones hebben we gehad. Uh, een andere uh, geweldige big band leider in Frankrijk. Dat natuurlijk Michel Legrand. Grand. Ja. Uh, de, horen we hier de, eigenlijk niet veel van. Volkomen voorkomen nou, onterecht. We horen er uh, indirect niet veel. We horen nou, natuurlijk veel, maar we weten niet dat het van hem is. Nee, dat klopt. Aan de andere kant heeft hij één of twee uh, formidabele platen gemaakt met Laura Fiji. Ja. Michelle Grant. Ja, ja. En, en ja, dat had ik niet van tevoren bedacht. Dat schiet nou opeens uh, in het hoofd. Maar, oké. Okay. Um, en, en hij heeft een uh, opname gemaakt in, in Amerika, in uh, New York. Met een uh, bezetting waar uh, iedereen uh, zijn vingers uh, bij aflikte. Maas Davis, Ben Webster, John Coltrane, Bill Evans, Hank Jones, Donald Byrd, Art Farmer. Uh, noem maar op allemaal. En dan horen we nu Night in Tunisia.